Voorlopig kunnen we niet veel doen, hè? Hoogheid, denk dat. Jongens, tot later. Uh, commissaris, uh, waar gaat gij naartoe? Een levermeer? Raptu? Daarachter! Commissaris! Commissaris, ik ga met u mee. Ja, dat is heel goed van u. Je weet toch waar we naartoe gaan? Ja, heel ver zal het maar niet zijn, zeker, want uh, wij gaan te goed. Wat vies, je gaat nog een echte speurder worden, jij. Ik hoop inderdaad heel veel van die te leren, commissaris. Ja, dan hoop ik voor u dat je een sterke lever hebt. Het is dus hier naar links, dacht ik. Ja, ja, daar is het. Café Toekje, wat gaan we daar doen? Ah, een pintrinkertje, waar dient een café anders voor? Ja.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 Zeg, komt de sisse hier nog? De sisse. sisse kravat? Hij had zo'n vetkuiven en altijd zo'n soort nestel rond zijn nek. Gelijk die country en western. Ja, ik ken hem. Nou, of dat ik hem ken. We hebben samen nog een tatoeage laten zetten in Oostende. Stront zat natuurlijk. Hij, zo'n draak met een uh, vlammende tong. En ik een leeuw. <laughs> maar hij komt hier dus niet meer. Nou, kan je hem van voor of van uh, achter Amerika? Ah, is de sisse dan toch in Amerika geraakt? Ja, dat was de denker. Hij sprak van niks anders. Ja, en is acteur geweest en alles. Ja, ah, zeg, denkt iets voor ons, hè. Ah, hij is dus acteur geweest. Meent je dat nu? We kan je peest en, uh, en pornofilmen, zijn. <laughs> ja, ja. Santé, Hassan. Ja, santé. Ja, je mocht er mij ook nog eentje geven. Uh, Gij nog altijd niks, uh, Freddy? Oeh? Freddy? <laughs> uh, nee, uh, of, of toch, ja, uh, een...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 Officier, is er toch geen aanklacht neergelegd? Ik had die is zelfs weggegaan zonder haar verklaring te tekenen. Ja, en dan? Ja, maar als de hoofdcommissaris straks hoort dat wij Vermeer, ook hebben... Vermeer, kijk eens in mijn ogen. en Geef me eens een eerlijk antwoord. Zijt gij een persoonlijk vriendje van de K? ja of nee? Ik? Hoe komt u daarbij? Het antwoord is dus nee. Dat is goed. Ik begint me meer en meer te bevallen. En daarom zal ik u iets vertellen.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 Waarvan twee dochters. Nou ja, twee dochters? Zo. En uh, hoe oud zijn die? Ons Vanessa is er elf en ons lotte wordt er binnenkort zeven. Uh, wat, wat sta je dan te doen? Kom maar, we gaan die sissenkraat eens duchtig aan de tand voelen.